Het weer. Vanmiddag veel bewolking, alleen in het noorden af en toe zon. Hier en daar ligt de regen. Temperatuur 18 graden op de Wadden, tot 22 in het zuidoosten. Morgen is het met 17 graden een stuk frisser. ABB Verkeersinformatie. Wat drukt op de A28 Utrecht-Amersfoort? Er zijn nogal wat wegversmallingen op die snelweg. Tussen de Uithof en Soesterberg staat 3 kilometer. En verderop bij Amersfoort nog eens 2.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 Bijvoorbeeld op de Passaat-variant. Die is er nu als executive line met een klantvoordeel van ruim 6.000 euro. Direct leverbaar met 20% bijtelling. Ga naar volkswagen.nl slash actie of naar de Volkswagen-dealer. Tot 2500 euro welkomstpremie. Kijk op eon.nl slash zaken doen. Hoezo is kunst niet leuk? de Kom dan op zijn minst even kijken. Van Gogh, My Dream Exhibition. De mooiste tentoonstelling van het jaar. In de beurs van Berlagen...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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel Sander de Kramer, die is verontrust door het verschijnsel bierfietsen. En straks spreek ik met Gio Lippens, sportverslaggever vanuit Limburg... over het WK wielrennen dat deze week wordt gehouden. En straks ook het dichter bij de dag. En dat is vandaag Daniel D. Eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schildert vandaag ons appeltje? de Kramer, je houdt niet van bierfietsen. Nou, dat kan ik wel zeggen, ja. Beschrijf even hoe het eruit ziet. Nou, het is, het is net alsof je naar een uh, aflevering van Fiets hem erin zit te kijken. Twintig dronken uh, vrijgezellen voor een vrijgezellenfeest. Die komen op me af, denderen zonder dat ik het door had. Ik hoor opeens een gejoel en een gekrijs, Konde bijna niet remmen. Ik draai om, bijna op mijn sokken gereden, kon nog wegduiken. Maar ik denk, dit is te gek voor Allemaal met een pul bier in de hand achter die fiets. Ik denk, wacht eventjes, eerst dacht ik echt dat ik hallucineerde. Want dat ding is zo groot als een kleine vrachtwagen. Er zitten twintig mensen op en allemaal aan een... Het is gewoon echt een rijdende toog, een rijdende bar met een biervat erop. Ik denk, nou, dit is bizar. Wat gebeurt hier allemaal? En daar wil jij een appeltje over schillen niet een biertje mee drinken. En dat doe je met Svier van Laar van het Fietscafé. Goedemiddag. Goedemiddag. U exploiteert fietsen? Ja, wij bouwen ze, wij verkopen ze en wij verhuren ze. Oké. Nou, hier zit een verantwoordelijk iemand, Sander. Nou ja, hoe kan dit? Nou, gewoon bouwen en uh, fietsen, dat is uh, niet, zo, uh, niet zo moeilijk. Uh, uh, laat ik eerst vertellen dat er geen 20 man, maar 17 man op zit maximaal. Uh, dat ze niet dronken zijn, want dan, dan houdt het gewoon op. Als, ja, hoe doe je, dan houdt het op? Uh, als mensen in kennelijke staat zijn, dan mogen ze niet verder. Uh, ja, dat, hoe controleer je dat? Dat wordt uh, inmiddels een huurcontract en een bestuursverklaring wordt dat overeengekomen met de huurder en de bestuurder. Dat er een pop op zit, maar geloof je dat?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 Nee, toch niet? Echt niet. Wat Sander? Ja, het, gebeurt, het gebeurt regelmatig dat ze uh, aangehouden gehouden worden en dat de bestuurder moet blazen. En dat, uh, dat gaat, er is ook nog nooit één bestuurder van een bierfiets bekeurd vanwege te veel gedronken of, of dergelijke. En ja. dat, dat zou anders zeker gebeurd zijn als, als jij. Uh, Gelijk hebben. Ja, maar ik heb een beetje vragen, wat Ik wil even weten: want er is één bestuurder op zo'n fiets. Ja, er is één bestuurder die moet de bestuurdersverklaring tekenen en dat hij zich houdt aan de regels. Dat hij niet drinkt, dat hij geen geluidsoverlast veroorzaakt. Nou, in, ja. in ieder geval, zo min mogelijk. Nou, God, ja, maar, maar hou nou toch op. Kijk nou eens even op YouTube wat er allemaal gebeurt. Ja, dus, daar ben je zelf niet bij. Maar nee, mensen, die film, er is duizenden filmpjes op YouTube met mensen die echt gillend, roepend, uh, ja. uh, tegen wagens aanrijdend, uh, schreeuwend. En nee. het kan ook niet anders. En want als ze niet. drinken, één vat met bier drinken ze gewoon in een paar uurtjes tijd. Dat kan toch niet goed gaan? Nou, dat kan 17 man op. Dus dat valt op zich ook nog wel mee. Als er bijvoorbeeld 50 liter is, dus nog geen 3 liter per persoon. Nou, ik heb liever één dronken man dan 17 dronken mensen. Nou, nee, maar dat valt wel mee. En het gebeurt ook, Dan daar moet ik ook bij zeggen... maar zelden dat ze het vat leeg krijgen. En meestal is het 30 liter wat ze bestellen. Nou, maar je zegt, er gebeurt helemaal niks. Dat klopt natuurlijk van die kant. Nou, ik heb er ervaring mee. We doen het 15 jaar. Er is nog nooit een boete geweest. Er is wel eens een ongeval geweest, maar waar is geen ongeval mee geweest... zou ik graag willen zeggen, met welk vervoermiddel niet. Maar hoe kom ik dan, als ik Google hoe kom ik dan aan allemaal politieberichtjes van politie... Je houdt vrijgezellig feest op bierfiets aan de kant. Dat heb ik nog nooit uh, gezien. Drie gewonden bij, uh, bij ongeval met bierfiets. Ja, Zijn uh, dit allemaal uh, fabeltjes dan? Ik denk dat uh, drie gewonden met fiets of met auto dat vaker in de krant staat. Nee, hey, maar het, het is. Het is uh, dit ding dat hoort gewoon thuis bij Talentezee en in de lucht. en niet op de openbare weg. Ja, Hoe komt het dat op. mensen.? Gewoon de weg op. Er is een campagne geweest van de overheid. Hè. Ieder, ieder glas is een gevaar op de weg. Uh, kijk uit met alcohol. En, jullie, en hier zie ik gewoon twintig mannen met bierpullen er me toe bij. Ja. Ja. Ja, weet je, maar ze hebben je, ook geen je, Ze hebben plastic als, bierglazen. Als, maar, als, ze, als ze op een gegeven moment allemaal een biertje hebben, dan lijken het, het een nog meer. He. Maar jij had toch niet dat bier gedronken? Nee. <laughs> nee. nee. nee. Jullie zijn de enige die ze Maar ja, wat, nee, wel. Sander, wat wil jij? Wat, wat, wat, wat nee. is jouw voorstel? Nee, ik vind sowieso dat het bal gaat. Je doet nu net alsof het één groot gezellig iets is. Dat, dat kan ik, dat als je op zondagochtend ja. hebt, op het industrieterrein van Jubbega dit organiseert. Maar niet als je het gewoon in een grote stad organiseert. Dat, kan, dat klopt van geen kant. Er zijn heel veel mensen die zeggen... Ontzettend erger aan die bierfietsen. Want ten eerste reizen ze nog geen twee kilometer per uur. Het zit vol met stomdronken mensen. die van alles naar je toe gooien ook nog eens. En dat ding gaat ja. niet vooruit. Het, is ook, het houdt ook nog eens al het verkeer op. Nou dat ja. klopt niet. Er is het is zo groot als dus een truck. Er is geen minimumsnelheid snelheid in de, in de stad. laten we dat voorop stellen. Dus uh, daarop, uh, dat is geen reden om de fiets van de kant te halen. En als mensen zich misdragen, dat, uh, daar zijn wij ook streng op. Wij instrueren de mensen en de huurder ook uh, dat dat absoluut niet de bedoeling is. En doen ze dat wel, ja, dan moeten de mensen op aangesproken worden. Hoe, hoe vaak grijpt u in? Van Mark? Uh, nou, regelmatig, als er wat aan de hand is. Maar wij instrueren de huurder en de bestuurders goed... dat ze niet op en af stappen tijdens het rijden... dat ze niet met bier gooien, niet andere mensen lastigvallen... en niet het overige verkeer hinderen. En ik ben uh, echt niet zo dom dat ik, dat ik denk dat er ook niet wat gebeurt onderweg. Want dat gebeurt toch. Maar uh, strikt gezien moet je daar uh, de gebruikers op aankijken. Maar waarom bedoel... ga je niet lekker met die mensen in een bar zitten? Ook gezellig. En dan doe je dan ja, gewoon een home-training. Dan ja, hebben ze het gevoel dat ze op de ja, fiets zitten... en bar. lekker veilig. Ik heb geen waar. <laughs> nou, ja, nee, nou ja, ik denk... als je zo bierfietsen maakt... je moet je nog een barretje kunnen maken, ook, nee, toch? Nee, maar het gaat erom... Om, wij maken die voertuigen en die verhuren wij. En uh, verkopen we ook goed in het buitenland. En, uh, oh, ze gaan ook naar het buitenland? Ja, we rijden oh. er al een stuk of vijftig in Amerika rond... en in, uh, in, in, in Duitsland. En daar, wat, het wordt eigenlijk ook nergens zo moeilijk gedaan als in Amsterdam. Nee, maar dan meneer Van Laar, u zegt van... ik spreek af met ja. degene die het huurt... dat ze zich aan, een, aan het contract houden maar, Fietsen er dan achterna om te kijken of ze dat ook doen? Nee. nee, nee maar dus daar dus gaat het natuurlijk is. ook mis. Ik ben, nou, dat nou, zie je niet. En het is heel ik... makkelijk om met iemand die nuchter is een afspraak te maken... maar op het moment dat hij daar met, met, 20, met 16 vrijgezellen aan, aan een bar zit... Mm -hmm. want dat is natuurlijk wat er gebeurt... en dan krijgt hij ook regelmatig een biertje toegeschoven... dan, nee. dan is hij niet meer de nuchtere die die is. Nee, maar je schetst nu een beeld dat niet klopt. Nou ja, ik heb het bestuur... meegemaakt. Ik word voor mijn vrouw ja, sokken gereden bij. maar dat dronken is. Dat, dat is niet maar meneer, meneer Van Laar, kunt u, nog... nou, kunt u nou iets doen om Sander een beetje gerust te stellen? Want die maakt zich gewoon oprecht zorgen, hè Sander? Ik maak me oprecht zorgen. Ja. <laughs> heeft, u, heeft u iets in Ik de zou aanbieding? zeggen, dat probeer het zelf eens. Dus, uh, <laughs> nee, <laughs> ik... al, maar nooit niet. Ze zijn bijna dood geworden. <laughs> nee... Dat ding hoor je echt wel van ver aankomen, dus uh, je moet niet zeggen van ik moest er voor wegduiken. Nee, maar dus, uh, nou, er ik wil ik een keer mee? Moet, ik moet, nee, nee, nee, ik ga niet mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het uh, heel kort door de bocht om te zeggen van ja, het gebeurt allemaal niet. Weet je, de mensen zijn ja. niet dronken achter de stuur, want maar het is een lulverhaal. Als je op YouTube kijkt, dan weet je niet wat je nou, meemaakt. Ja, maar, maar als je op YouTube, YouTube kijkt, dan zie je ook veel Ferraris die daar hard rijden. Wat wil je dan de Ferrari gaan verbieden? Ja, maar dat vind ik een ander verhaal. Ik, ik snap ja, niet, überhaupt ik vind, ik snap ik niet, dat het, dat het mag, dat, dat, dat er miljoenen euro's door de overheid zijn geïnvesteerd in ieder glas er zijn gevaar op de weg. En dat er gewoon een gevaarte met 17 mensen met, uh, met een, met een, met een, op een rijdende biertoog voorbij komen. Ja. Ik, snap, ik, snap, ik snap ook helemaal niks van. En terwijl dat verschillende overheden ook nog klanten van ons zijn zelf. ja, zelfs. dat ja, nog. Ja, Laatste woord voor ik, jou, Sam. Ja, ik vind het ook uh, te kort door de bocht om te zeggen, van, ja, er, is geen, uh, er is geen minimum snelheid. Je mag, je mag lekker langzaam rijden. Je moet nee, meer rijden. Je mag ook je het moet dat klopt. Ja, maar verkeer is een sociaal iets. Je moet rekening ja. met, met elkaar houden. En, daarom en die bierfiets gaat, gaat drie kilometer per uur. En daarom instrueren we de mensen ook dat ze, uh, mocht er een rij auto's, dat ze zich achter hen opbouwen, dat ze aan één van de evene kant gaan en de rest voorbij laten. Maar dat doen ze toch niet, man? Ze hebben allemaal zijn ze straallaarzers. Ja, maar dan moet je de mensen toch echt. Uh, moet de de huurders. Dus, en trouwens, dat doen ze niet. Dat zeg jij. Maar dat, ja, dat, dat zie ik. Op YouTube zie ik dat. En ik merk het op straat. Maar anders is er ook geen reden om het op YouTube te zetten als Goed, gaat. goed, we gaan het hierbij laten, heren. Ik geloof niet dat we eruit gaan komen. Nee. Oh, we gaan maar een biertje drinken.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 Céline Dion parlait à mon père. Daar komt Wiggins, daar komt Wiggins. Op dat verschrikkelijk steile stuk. Wiggins rijdt weg van Evans. Wiggins slaat een gaatje. En dan, nee, het is helemaal niet Wiggins. Wacht eens even. Het is Froome uh, uh, die daar wegrijdt. Froome nu op de laatste bij te zijn. Nu komt hij over de streep. Wat een mooie overwinning voor Christopher Froome. Evans tweede, Bradley Wiggins derde. Wat een finish hier. Zeg. En wat een aankomst hier, een applaus de Belfi. Ja, Guido, je, je hoort jezelf. Ja, ik zit er ook wel eens naast, hè? Ja, Gio Lippens. Jij ja, deed verslag, uh, wielrenverslaggever uh, bij. Je zit in uh, Valkenburg, wereldkampioenschap ja. op de weg. En de hele week zit je daar, hè? Ja, ik zit daar de hele week. Uh, dit is eigenlijk misschien wel de minst, ja, de minst opwindende dag. Omdat uh, de junioren uh, rijden. Die rijden door hun tijdrit en de beloften. En uh, ja, het is vrij stil hier langs het parcours. Want dit is nou niet een dag uh, waarop uh, heel Limburg of heel Nederland massaal uitloopt voor het WK. Nee. Maar goed, we zitten er toch gewoon. Het is een maandag, hè? Dus daar hoort dat bijna. Typische maandag, ja. Een beetje de blues. Hoe bereid jij je nou voor op zo'n evenement? Wat echt een hele week duurt. Waarin je elke dag dus wel van iets verslag moet doen. Ja, dat is gewoon een kwestie van uh, natuurlijk heel veel wedstrijden uh, voorafgaand aan het WK volgen. Uh, natuurlijk, we hebben de, de, de klassiekers achter de rug gehad. We hebben de Giro gehad, uh, de Tour de France, de Olympische Spelen, de Vuelta. En eigenlijk zijn dat al een beetje ja, de natuurlijke voorbereidingsmomenten voor een, uh, voor een uh, radioverslaggever. Uh -huh. En als je dat maar goed volgt en daarnaast blijf je ook al die kleinere koersen goed volgen, veel lezen vooral... Ja, dan, dan komt het wel redelijk goed hoor. Nou, en dan weet je ook wel wie wie is. Want dat vind ja. ik altijd wel lastig. Maar... Ja, dat was wel grappig. Het fragmentje dat je net liet horen inderdaad op die spectaculaire aankomst in de Tour. La Planche des Bellevilles in de Vorgezen. Prachtige naam ook. Maar uh, ja, op dat moment was de Tour nog heel erg vers. En dan heb je even vanuit een ooghoek zie je een renner aankomen en dan ga je er automatisch vanuit dat het Bradley Wiggins is. En dan blijkt het ineens toch die Christopher Froome te zijn. Waarvan je meteen vanaf dat moment ook weet van die vergeet... oh, die gaan we de rest van de Tour wel in de gaten houden. Nee, we nemen je niet kwalijk, hoor. Nee, Want nee. jij bent de enige die het wel kan. Uh, Jeroen, uh, volg jij wil rennen? Uh, de tourvloed volg ik altijd. Ja. En uh, ja, de, de voorbeeld daar wordt bijna niet uitgezonden in Nederland. Maar af en toe keek ik op België. Ja. En Sander, ben jij een wielrenner-liefhebber? Uh, ja, ik vind het prachtig. Alleen ik ben heel verdrietig om Lens Armstrong nog steeds. Ja, ja daar moeten we het ook nog even over hebben zo meteen, uh, Gio. Maar eerst um. nog even bij uh, Valkenburg blijven. Uh, gisteren had je een nieuw, uh, was er een nieuw uh, onderdeel, de ploegentijdrit. Dus niet de landen die tegen elkaar strijden, maar de ploegen die tegen elkaar strijden. Toen konden er ook eindelijk Nederlanders winnen, hè? Ja, en, en, en er won ook een Nederlander. Nicky Terpstra werd wereldkampioen. Uh, hij hoorde niet het Wilhelmus. Hij hoorde de Brabantson. Dat is nee, dus ja. een Belgische volkslied. Want zijn ploeg, hè, Omega, Pharma, Step, Zoals je dat voluit moet zeggen. Die, uh, die werd wereldkampioen. En uh, dat is een Belgische ploeg. Dus uh, werd het Belgische volkslied gespeeld. En we hadden hetzelfde bij de vrouwen. Met Ellen van Dijk. Die reed voor een uh, Duitse ploeg Specialized. En uh, die hoorde dus het Duitse volkslied. En stond daar toch een beetje bij te glimmen ja, op dat podium. Ja. Van ja, En toch heb ik een uh, gouden medaille op dat week. Is het leuk dat het nu ploegentijdrit is en niet meer uh, uh, de landen teams? Ja, ik vind dat wel mooi. Um, ik moet eerlijk zeggen, er is wat discussie. Hè? Uh, moet je een uh, ploegentijdrit voor landenteams uh, houden of moet je dat voor merkenteams laten doen? Nou, men heeft ervoor gekozen. Met name onder o, o, een beetje dwang van, van die ploegen, die commerciële ploegen, om het maar eens een keer echt met de merkteams te doen. Want die jongens die rijden in het hele jaar in die ploegen. Dus waarom zou je ze op een WK niet in zo'n ploeg laten rijden? En ik moet eerlijk zeggen dat het gisteren goed heeft uitgepakt, want uh, de strijd was spectaculair. Uh, we kregen ook meteen de sterkte en de zwakte te zien van de meeste van die ploegen. Uh, wat dat betreft was het gewoon heel erg duidelijk wat er allemaal gebeurde onderweg. En uh, ja, het was een heel mooi WK. En ik denk wel dat de UCI, de internationale wielrenunie, erachter is gekomen... dat dit toch wel een onderdeel is dat de komende jaren heel belangrijk gaat zijn op zo'n WK. En nu is natuurlijk de vraag, wat doe je met de wegwedstrijd? Wat doe je met die individuele wegwedstrijd... waar die renners voor één keer in het jaar voor volk en vaderland moeten gaan rijden? Ja. Uh, ga je dat voortaan ook voor merken doen? Nou, de UCI heeft al gezegd, dat doen we niet. Wij willen per se vasthouden aan die landenteams. Maar ik weet niet of, of, dat, uh, ja, of, of, of dat vast te houden is. Mm. En of er misschien uiteindelijk toch een beweging komt van... we moeten maar eens een keer met die merkenteams gaan rijden. Want dat zijn de ploegen die die jongens ook betalen. En zij rijden met hun ploeggenoten op zo'n WK. En uh, laten ze dat dan maar gewoon in die merkenteams Ja, doen. maar dat willen ze zelf. Voelen die wielrenners zich nou vertegenwoordigen van hun ploeg of van hun land? Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat de meeste wielrenners zich toch... ...ja, omdat ze het hele jaar voor uh, die ploegrijden uh, voornamelijk vertegenwoordigen vinden van hun ploeg. Want dat, ja, degene die betaalt, uh, dat is toch wel degene die uiteindelijk bepaalt. Mm -hmm. en, uh, dus ik kan me zo voorstellen, er zijn wel renners die vinden het wel weer mooi dan om één dag in het jaar... ...en dit jaar dan twee dagen in het jaar, hè, want we hadden ook de Olympische Spelen natuurlijk... Ja. ...om dan in het oranje te rijden. Maar eerlijk gezegd, het zijn profs, uh, zowel de mannen als de vrouwen en ja... Die, die, die, die kijken niet meer naar dat soort nationalistische gevoelens. En dan kunnen wij wel heel erg hopen op Nederlanders, maar eigenlijk gaat het hun daar helemaal niet meer om. Nee, nee dat is bij het toch hun ook gaat wel treurig. Zij zien misschien zelfs wel liever een ploeggenoot winnen... Uh, die niet uit Nederland komt, maar die toevallig bij hun in de ploeg rijdt. Want daar worden ze allemaal beter van natuurlijk. Ja, financieel ook bedoel je. En financieel worden ja. ze er zeker beter ja. van, ja. Nou, we hadden dus gisteren dus, uh, door die ploegentijdrit al wat goud voor de Nederlanders. Ook al zien ze dat dan zelf niet zo. Bij wat voor onderdelen hebben we nog meer een kans? Niet bij de mannen, hè, denk ik? Nou, we zijn outsider, om het zomaar even te zeggen. Met name voor uh, de wegwedstrijd van komende zondag. Nikki Terpstra, die dus gisteren al goud pakte met, uh, met die ploeg van hem, die Belgische ploeg. Uh, dat is toch wel een van de renners waarmee rekening gehouden wordt. Hè? Want ja, het wordt toch hier in Limburg verreden. Het is het parcours dat de meeste Nederlanders goed kennen. De Amsterdam Gold Race wordt hier altijd gehouden. En uh, dat, dat, dat is toch wel een voordeel voor de renners. Uh, verder, misschien Bouke Mollema, misschien Robert Geesink. Ja, dat, dat zijn allemaal speculaties. Maar als je dan kijkt... ...naar de buitenlandse ploegen en dan met name naar die Spaanse ploeg. Mm -hmm. En de mensen die de Vuelta dan uh, inderdaad uh, toch nog een beetje hebben gevolgd... ...die weten dat uh, die Vuelta werd beheerst door de Spanjaarden. Uh, het hele podium was Spaans. Uh, met Contador, met Valverde, met Rodriguez. Nou, die rijden hier allemaal. Er uh, komt ook nog eens een keer Sanchez bij en die ploeg is zo sterk dat ze misschien wel ten onder gaat aan de eigen uh, kwaliteit. Want dan is maar de vraag, wie wil voor wie rijden? Ja, het, wie... Is, het blijft wil rennen. Het is uh, stratego eigenlijk op de fiets. Maar wordt het dan niet afgesproken in die ploeg? Van uh, nou, deze laten we winnen door die. Of zijn er dan toch mensen die zich niet kunnen beheersen... en denken, ja, kan wel wezen, maar ik ga er ook voor. Ik denk dat je met dat laatste toch wel uh, iets, iets, iets, iets teers uh, aanraakt. Uh, normaal gesproken, tuurlijk, er worden afspraken gemaakt. Net zo goed bijvoorbeeld als dat er gisteren bij die ploegen afspraken worden gemaakt... over de manier waarop ze zo'n ploegentijdrit gaan rijden. Maar er zijn natuurlijk altijd renners die ja. ergens in het hoofd ineens... Uh, even, of even kortsluiting hebben of uh, toch iets te druistig zijn. Te druistig. En dat ze, ja, ja. ja. ja. mooi woord. Maar dat zagen we gisteren. Gisteren, eerlijk waar, Omega won die ploegentijdrit. Maar BMC, um, dat is een uh, Amerikaanse ploeg. Uh, de ploeg waar normaal ook Cadel Evans voor rijdt. Maar die, die reed er niet mee in die ploegentijdrit. Maar die verloren uiteindelijk de ploegentijdrit. Omdat een van de mannen daar, TJ van Garderen... Uh, vol gas de Kouwberg op reed. En eigenlijk zijn hele ploeg... Aan Flareden reed, ah, ja. moest wachten boven en. Uiteindelijk kwamen ze drie seconden tekort op de streep. Hm. Rabobank, precies hetzelfde verhaal met Stef Clement. Die volle bak omhoog reed. Lars Boom kon mee. Wie kon er niet volgen? Luis Leon Sanchez. Dus Robert Geesink wachtte op Sanchez. En ook daar verloren ze veel tijd. Dus um, wat dat betreft kan er ook in zo'n wegwedstrijd kunnen er afspraken gemaakt worden. Maar uiteindelijk in die koers, in het heet van de strijd... ja dan hebben die jongens wel eens een keer zoiets van... en nu ga ik ja. voor eigen kansen. Het is eigenlijk wel leuk dat ze zich niet altijd aan de afspraken Wat Net werd het ook al even gezegd. Lens Armstrong, daar was... Uh, uh, vorige week een voorstel van de voorzitter van de UCI. Uh, om een amnestie af te kondigen voor de dopingzondaars van de afgelopen jaren. Wat, wat, wat vind jij daar eigenlijk van? Ik vind dat een, een, een heel gevaarlijk standpunt. Uh, aan de ene kant natuurlijk zeg je, oké, okay, prima, we gaan er nu een streep onder zetten. Met een generaal Pardon zorgen we ervoor dat, uh, dat we met een schone lei weer verder kunnen gaan. Maar wie garandeert mij dat op het moment dat uh, er op een dag een streep gezet wordt onder het verleden van de wielersport, dat er vandaag niet precies hetzelfde gebeurt als wat er bij wijze van spreken eergisteren gisteren gebeurde. Hm. Uh, maar dus ze hadden dus de, toch allemaal van die goede voornemens het ging nu toch allemaal anders? Het gaat ook iets beter hoor, want, want <laughs> om weer even terug te komen op die Vuelta, daar zag je een fantastische strijd. Waarom? Uh, omdat de renners vooral aan elkaar gewaagd waren. Je zag niet meer één renner die er met kop en schouders bovenuit stak, zoals Armstrong dat in het verleden deed, zoals we dat later ook wel hebben gezien met andere renners. Uh, het waren weer, ja, zeg ik dan maar altijd gewoon, het waren weer gewone mensen uh, die aanvielen, en na een paar honderd meter toch weer terugvielen. Die, die niet meer alles konden. Dus ik heb wel een, de illusie dat de wielersport weer iets schoner is geworden. Maar of dat nou helpt om dan te zeggen: van weet je wat, we strepen het hele verleden, strepen we weg. En we doen net alsof er dan niks gebeurd is. Um, ja, Daar geloof doet jij mij, niet mee. Nee, nee ik, ik denk dan een beetje aan, aan, aan de wereldpolitiek, hè, het verleden, Zuid-Afrika, verzoeningscommissie. Dat uh, <laughs> trekt het ja, wel heel breed Nee, maar ja, weet je. Uh, Uiteindelijk los je daar de problemen niet echt mee op. Maar, Runt, ja, wat mij verbaast is het verschil in aanpak tussen verschillende sporten. Uh, uh, wielrenners die gepakt worden met pak en een Pico verhoging van EPO. Die worden voor hun leven lang uh, uh, aangekeken als dopinggebruiker. En Maradona die met zijn hand scoort en dus ongeveer evenveel, even vals speelt. Het blijft een held en uh, die wint gewoon uh, uh, de, de titel. Hoe komt dat, waar komt dat verschil vandaan? Macht. Ik denk dat het heeft te maken met macht uh, in de sport. Um, als je dan weer teruggrijpt op die zaak die in het verleden heeft gespeeld. Uh, die zaak met die Dr. Fuentes. Uh -huh. Operación Puerto. Daar kwam een hele lijst met namen uh, zou er circuleren. Waarop een aantal wielrenners stonden. Waarop een hele hoop voetballers stonden. Onder andere werden daar de namen genoemd van ploegen als Real Madrid in Spanje. Uh -huh. um, daar werden tennissers genoemd. Nou, dan denk je meteen aan Nadal. Alleen die namen die zijn allemaal onder het vloerkleed verdwenen. Uh, omdat met name de invloed van uh, ja, de, de, de, de de, de voetbalbestuurderen, uh, zeker in een land als Spanje, uh, iets groter is dan de invloed van de, van de, van de mensen vanuit het uh, wielrennen. Uh, het wielrennen heeft er ook een beetje zelf mee te maken. Want het wielrennen heeft altijd wel heel erg uh, ja, zelf hard gejaagd op, op het ontmaskeren van, uh, van bedriegers. En uiteindelijk slaat dat ook wel erg door. Want ja, je noemde net het voorbeeld van die, van die picogrammen. Mm -hmm. Alberto Contador uh, was trouwens rol wat in zijn bloed was aangetroffen. Maar... Ja, uiteindelijk moet je je wel afvragen... Van of het wielrennen niet romster is dan de paus. Sander? Ja, ja als je een generaapardon afkondigt... voor inderdaad wieler uh, dopingzondaars... dan is het natuurlijk einde ook zoeken. Hè? Dan, uh, dan is het natuurlijk voor... Ik denk dat sowieso hoor dat, dat die tours allemaal... veel te lang duren, veel te zwaar zijn. Maakt die nou eens wat makkelijker? Want er is niemand die op een broodje kaas... wekenlang die berg allemaal op en af gaat. Toch? Maak het, maak het gewoon iets korter. Ja, wij willen het ook allemaal. We willen allemaal, uh, dat, dat geldt ook voor atletiek, dat geldt voor allerlei sporten. We willen altijd maar weer records zien. We willen, we we willen leiden, in de, in... we willen helden. Ja, natuurlijk. We willen in de, in de we staan allemaal te, te, te klappen omdat, uh, omdat er tien aankomsten berg op zijn... waarvan een aantal aankomsten echt op geitenpaardjes... nou ja, jij en ik zouden er niet boven komen. Uh, en, en ik zou het je nog niet eens aanraden. Je komt er met de auto bijna nog niet boven. Maar die wielrenners worden er wel tegenop gejaagd. Dus ja de zucht naar, naar spektakel is natuurlijk heel erg groot. Bij publiek, bij sponsors, bij organisatoren... En ja, die wielrenners moeten daar maar aan voldoen. En uh, ik kan mij best voorstellen dat er dan op een gegeven moment mensen zijn die denken van... nou, wij gaan het eens dus even op een andere manier ja. doen. Het okay. zit ook in de mensen. Ieder, ieder mens wil toch vaak ja, ten koste van een ander mens uh, iets, iets, iets, iets beters presteren. Uh, iets, iets hogers bereiken. Uh, ja, de, ik bedoel, als jij 130 mag rijden, dan ga je waarschijnlijk s'nachts 150 rijden. Omdat je denkt, no. dat wordt toch niet gecontroleerd. En zo kwamen we toch weer bij de slechtheid van de mensen uit, Rio. Nou, zo dankjewel vanuit Valkenburg. Heel veel plezier daar nog. Dank en wij je. blijven jou volgen hier op de zender op Radio 1. We gaan naar onze dichter bij de dag, Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Hou je van, hou je van wielrennen? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk nee. niet? Nou, nee. Maar wel van dichten en We gaan luisteren naar je. Zeker. Uh, een pre-prinsjesdag hoedjesparade lied. In de hedendaagse staat van je continu een hoedje schrikken... dalen heren enkel de straat af. In donkerblauwe pakken met witte overhemden en rode dassen om gezag uit te stralen. Met de negatieve lijnen in het gezicht om weer snel vooruit te kijken met het verhaal op orde. De uitknijtprijzenproducten in de buik en met de commotie. Altijd weer die provocerende commotie. De heren dalen druistig zwalkend als hun nooit niet ollemen doet, want de bierfiets is verboden. En de enige heer... In de politiek is toch meestal een dame met een flamboyant hoedje op. <laughs> Dankjewel, Daniel. Heel herkenbaar voor de mensen hier aan tafel. Het gedicht is uh, terug te lezen op de website, Dit is de dag, Nu. En daarop kunt u ook de gesprekken terugluisteren en reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan de gasten die hier nog aan tafel zaten. Sander de Kramer, Zier van Laar en ook Jeroen Thijssen. Radio 1 zometeen na half 4 gaat verder met de villa. Villa VPRO met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Elspeth, goedemiddag. Een derde van de basisscholen in ons land zit in grote financiële problemen. Dat heb je misschien gelezen. De Volkskrant opende daar vanochtend mee. Er dreigen sluitingen. Duizenden banen zijn al weg. En een paar jaar geleden waren er nog miljoenen opgegroeid door diezelfde basisscholen, miljoenen eigen vermogen. Wat is er gebeurd en vooral hoe moet dat nu verder? Bert Meijer is oud-schooldirecteur en inmiddels wethouder van onderwijs... in Castricum en hij is mijn gast. Dat zometeen maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. In steeds meer landen in de islamitische wereld zijn gewelddadige protesten tegen de omstreden Amerikaanse anti-islamfilm. Bij een demonstratie in het noordwesten van Pakistan viel zeker één dode. Betogers stichten brand bij een gebouw van de media omdat ze vonden dat hun demonstratie onvoldoende aandacht kreeg. Verder waren er betogingen tegen de film in Afghanistan, Indonesië en de Filipijnen.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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie: een file bij Amsterdam op de A10 West voor de Continental 3 kilometer. En bij Rotterdam is er juist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A20 richting Gouda. Er staat inmiddels een korte file tussen Spaanse polder en Rotterdam Centrum, twee kilometer. Ja, het gebeurt natuurlijk vlak voor de avondspits, dus die file wordt wel wat langer. De rechterrijstok is op dit moment dicht richting Gouda. En het treinverkeer ligt stil tussen Roosendaal en Lage Zwaluwen. Dat heeft te maken met een brand in de omgeving. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij hebben vertrouwen in een vruchtbaar uur hier op Radio 1. En wat kunt u daarin zoal verwachten? Na vier uur actualiteiten en analyses over recht, onrecht en ordehandhaving... en meer juridische zaken in ons panel Schuld en Boete. Vanochtend stond in de Volkskrant het alarmerende bericht... dat een derde van de basisscholen in grote financiële problemen zit... dat er vorig jaar al duizenden onderwijsbanen zijn geschrapt... maar dat desondanks faillissementen en zelfs sluitingen dreigen. Ik praat daarover met Bert Meijer. Hij is oud-schooldirecteur en inmiddels wethouder van onderwijs in Kastikum. En Metropolis Radio onderzoekt deze week... hoe het elders in de wereld is gesteld met de oude dagvoorziening. Dat het komende uur en u kunt reageren via ons. Onze site: VilaVPRO.nl. Dit is Radio 1 Vila VPRO. Er moeten meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. Waar hebben we dat meer gehoord? Iedereen vindt dat, iedereen roept het, maar het komt er maar niet van. En daarom komt de Europese Commissie nu met het voorstel voor een vrouwenquotum. Elk beursgenoteerd bedrijf in de Unie moet minimaal 40% vrouwen in het bestuur nemen. En de Nederlandse regering was er als de kippen bij om te zeggen dat ze daar helemaal niets voor voelt. Mirjam de Blecoer is partner bij het internationaal advocatenkantoor McKinsey en Baker... En voorvechter voor meer vrouwen aan de top. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vindt u, uh, verbaast het u dat Nederland onmiddellijk zegt... nee, dat gaan we niet doen, daar voelen wij helemaal niets voor? Uh, nee, dat verbaast me niet, nee. Vandaar dat, ook, uh, dat wij met een, met een wet zijn gekomen. Uh, die is dan wel door de Eerste Kamer. En dat is een wet voor streefcijfers. Dat is een wet waar u aan meegeschreven heeft? Ja. ja? Uh, dus op nationaal niveau is er al wat gebeurd. En dan zou je weer kunnen zeggen, nou ja dan kan Nederland ook veilig zeggen... Uh, Brussel, laat ons maar, we zijn zelf bezig. Nou, we zijn bezig, maar uh, het is door de Eerste Kamer aangenomen. Maar mm -hmm. het is nog niet uh, in de wet geïmplementeerd. En bovendien is het een mooie opstap, want deze wet geldt tot 2016. En dan kunnen bedrijven laten zien dat ze het zelf doen. Ja. Uh, dat was het idee. En dan in 2016, als men er niet aan voldeed, uh, dan kon er een kwotum komen. En ik, uh, ik denk maar zo dat als er een Europese wet komt, dat we uh, nog in ieder geval twee jaar verder zijn. Mm -hmm. Ik vind het een heel mooi streven... Uh, uh, ...om een quotum voor heel Europa. Want dat betekent dat ieder, iedereen uh, in Europa... ...in zijn nationale wet dat vast moet leggen. En dan gebeurt het tenminste ook. Want in Nederland zijn we nu een stapje verder. Hoe lang zijn we hier al bezig? Want ik zei niet voor niks, waar hebben we het meer gehoord? En uh, hoe, lang, hoe lang zijn we al bezig? Nou, wij zijn Schat hier met, uh, met Women on Top... ...zijn we hier iets van uh, acht jaar mee bezig geweest. Ja. En u zegt dus eigenlijk... Wij, die wet waar ik aan meegeschreven heb... heeft het alleen keurig over streefcijfers. Een streven, ja. als je dat niet haalt... kan je niet bestraffen. Maar nee. u wilt eigenlijk echt dat het zo wordt... dat er niet meer over streven... maar over echt een verplichting gesproken gaat worden. Ja, want je ziet, je ziet gewoon dat er nog steeds... heel weinig beweging is... Uh, het gaat niet hard genoeg en dat, dan denk ik, nou laten we dan in Europa ook maar een keer een stap zetten en uh, quota door, doorheen. Dan zal je zien dat iedereen het opeens wel kan invoeren. Mm -hmm. Hoe komt het toch? Het is natuurlijk al zo vaak, vaak gevraagd en iedereen die het vraagt zegt, van onwil is geen sprake. Wat is het dan toch? Uh, Onkunde nou... kan je ook niet zeggen. En niet alleen maar domme vrouwen zou je denken. Nee. Wat nee. zou het dan toch kunnen zijn? Nou, wat heel vaak als argument wordt genoemd... ja, de vrouwen die zouden het niet moeten willen... Uh, want dat is onnodig beledigend voor vrouwen. Maar dat vind ik een onzin argument, omdat... Uh Mannen zeggen ook niet als ze door het Old, boy, old Boys Network worden uh, uh, neergezet op een functie van nou dat doe ik maar niet, want ik ben door een vriendje benoemd. Mm -hmm. Maar nogmaals, dat, dat, dat, dat is nog niet echt het antwoord op de vraag. Hoe, hoe zou het komen als iedereen bij hoog en laag blijft volhouden dat, het, dat er geen sprake is van onwil? Ja, omdat het politiek correct is om dat te zeggen. Want, want er is dus wel sprake onwil... van onwil. Ik denk dat er wel degelijk sprake is van onwil, ja. Hmm. Nu is Nederland niet het enige land wat onmiddellijk gezegd heeft... hier gaan wij niet aan meedoen. We doen dat lekker op een nationaal niveau wel. Er zijn geloof ik al acht andere EU-lidstaten die zeggen... kom op zeg, nog zo'n dictaat uit Brussel. Wij kunnen dat heus zelf wel. Geef ons even de tijd. Het kost even een beetje masseren en omslag. Dus ja. ik denk dat het het helemaal niet gaat redden. Nee, nou dan zijn we weer jaren verder. Mm -hmm. Maar dan zijn we in ieder geval in Nederland kunnen we dan in 2016 voor een quota gaan. Want nu zeggen ze we hebben dat niet nodig, want we hebben een nationale wet. Ja. Nou, als we even geluk hebben, komt hij er 1 januari 2013 doorheen. Mm -hmm. He, want hij is door de Eerste Kamer. Nou, dan hebben we ook weer een kabinet. Dus dan, uh... Goh, dat, wat, wat, wat gaat u snel? Ja, nou, en u gaat er en echt vanuit het, dat we volgend dat jaar het, een kabinet hebben. Nee, dat gelukkig. Ja. En, ja. <laughs> Ja, daar ga ik maar wel vanuit, ja. En dan, uh, op, en dan uh, in 2016 kunnen we met z'n allen vaststellen dat uh, bedrijven het niet hebben gered. Mm -hmm. Nou, en dan moeten we dan maar een kwotum instellen. Maar ik vind het zonde om al die uh, jaren te verliezen. En uh, u, voelt dus niets voor, of u, u bent niet gevoelig voor de criticasters die zeggen... het heeft geen enkele zin om het van bovenaf uh, op te leggen. Dit is iets wat van bottom-up moet komen, zoals dat heet. Het moet van onderop uit de bedrijven zelf komen. Ja, maar als het dan niet lukt, mm -hmm. dan ben ik toch wel om het dan maar in Brussel op te leggen. Met de harde hand. Ja, want zie je met alle Europese wetten. Ik zit natuurlijk in het arbeidsrecht en daar worden heel veel Europese wetten opgelegd. En dan zie je ook dat er wel aan, uh, aan voldaan gaat worden en ook aan voldaan kan worden. Oké, okay. nou we zullen het kijken. Het enige is ja. dat wat ik een beetje teleurstellend vind in die wet van die Vivian Redding dan voorstelt. Er is mm -hmm. nog geen tekst. Dat is de eurocommissaris, ja. Maar dat het alleen maar over raden van bestuur gaat. Maar ik vind dat het eigenlijk ook moet doorgetrokken worden... naar raden van commissarissen. Mm -hmm. Toezichthouders. Ja. ja. Daar is inderdaad de laatste jaren wel wat misgegaan. En dan zou je misschien kunnen denken... Haal daar de bezem ook maar eens door. Ja. Ja. En waarom zou je het eigenlijk nationaal willen regelen... en tegen uh, uh, een Europese regelgeving? Omdat veelal al zijn uh, beursgenoteerde bedrijven... al multinationals die door de hele wereld opereren. Grensoverschrijdend al werken, ja. Ja, die werken al grensoverschrijdend. Dus dat zou wel een goed argument zijn om het wel Europees te regelen. Goed. Hartelijk bedankt. Mirjam de BD van McKinsey en Baker. Nee, over... van Baker McKinsey. Oh ja, sorry. Ik zeg het helemaal ja. verkeerd, sorry. Uh, we hadden het over een voorstel voor een uh, vrouwenquotum... Uh, van Viviane Reding, zij is eurocommissaris van Justitie... en wil op die manier bedrijven dwingen 40% vrouwen... in de raden van bestuur op te nemen. Hartelijk bedankt. Dank u wel. Dag. Pst. Eén minuut. De camping. Het eerste jaar dat we hier zaten, was het een mooie tot zeer mooie zomer. Dan zijn we hier veel vaak geweest. Leuk, gezellig...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 Hier in Nederland krijgt iedereen AOW. Wanneer, daar wordt hard over gevochten, maar je krijgt het een keer. Hoe is dat elders in de wereld geregeld? We beginnen vandaag in Zuid-Afrika. Daar moet je zelf geld opzij zetten voor je oude dag. Tenzij je heel erg arm bent. Dan krijg je vanaf je zestigste wat steun van de overheid. Maar of je daarvan kunt leven, Alice van Gelder doet verslag. Een groep gepensioneerde vrouwen zit hier in een zaaltje in de arme wijk Alexandra en hier delen ze lief en leed met elkaar. Zoals oma Lucia. We, share. we share everything that we have. Sometimes a granny came with the problem from home. Ze komen hier iedere week samen. Um, oud zijn is namelijk niet uh, gemakkelijk. Het overheidspensioen is er hier enkel voor het allerarmste. En deze vrouwen hebben nog een extra uitdaging. Ze zorgen voor aidswezen, hun kleinkinderen. Hun kinderen zijn overleden, en kleinkinderen zijn bij hun achtergebleven. Dus het schambele pensioen van 110 euro moet vaak vele monden voeden. Van many pensioen. Hoeveel mensen moeten van dat? Vijf, vijf mensen van haar pensioen. Nog een oma hier, met een mooie bril op, grijze haren. Hoeveel mensen leven van jouw pensioen? Those four, they belong to me. My pension, we must share for the growth. How are you managing? I, I try. Ik ben met een van de omatjes meegegaan, want ik wil wel zien... Wat je eigenlijk kan kopen van een pensioen. Oma Maria heeft net haar pensioen gekregen. My name is Maria Ramatequa. I'm 68, 68 years old. Raampjes langs de kant van de weg we verkopen groenten, tomaten en zij is op zoek naar maïsmeel, zeep en suiker. So where are we going? Waar gaan we naartoe? We gaan naar de overkant, naar de Freedom, de Vrijheid Supermarkt. Heb En uh, voor hoeveel kinderen zorg je? Oh, I think it's about nine kids compared to those three orphans that I'm having. Waarom moet jij zorgen voor 12 mensen? Werken ze niet? The others are still here at school. En deze anderen, ze geen Ze zegt drie zijn nog jong. Dat zijn haar kleinkinderen. Dat zijn weeskinderen, want de ouders zijn overleden aan HIV-eet. En de anderen hebben wel een leeftijd om te werken, maar daar zijn geen banen. We lopen, ze loopt hier in een uh, mooie gele zomerjurk, hoedje op. Het is wel een uh, hippe. Township oma. Ze heeft er niet breed, maar ziet er goed uit. En, en wat staat er op het lijstje? What's on the shopping list? No, I'm going to buy mail sugar. and soap. maïsmeel, suiker, zeep. En meat. En vlees. Oké. Okay. En nog iets anders, iets luxe something luxurious as well. Or just basics? Wel, just basic things. Ja, basisbehoeften. Dat is alles wat het budget toelaat. Terug van het boodschappen doen. Nu in het huis van uh, oma Maria. In de huiskamer zitten wat familieleden televisie te kijken. Het is maandag, maar ze hebben geen werk. En haar neef Ricardo gaat ondertussen de boodschappen wegleggen. Nu, nu kom ik uit een land waar als je pensioen hebt, dan denken mensen aan uh, lekker fietsen, boek lezen in de tuin, misschien wat vrijwilligerswerk. Oh, I've never thought about that on my side. I'm feeling that I'm just living a normal life. Are you happy then as a pensioner? Yes, I'm very happy. I'm very happy because I can do myself anything. I buy myself loads, I buy myself furniture. En ik kan alles wat ik wil doen. Goed budgetteren en dan kan je kopen wat je wil. Mooie zomerjurkjes, mooie hoedjes, je huis opknappen. Heel bescheiden, maar heel gelukkig. Krijgt u wel rust op uw pensioen? Do you get enough rest? At times when I see that I'm not feeling well, I'm leaving. When I'm feeling alright, I'm cleaning the house and cooking. Ja, ze heeft wel zo'n groot gezin dat als ze geen zin heeft om schoon te maken of te koken, dat altijd een van de kinderen dat kan doen. Dus ze krijgt nog af en toe een rustmomentje. En morgen gaat Metropolis naar Italië. Daar is de pensioenleeftijd al verhoogd en blijken enorm veel Italianen met een pensioengat te zitten. En dat is nog niet alles. De protesten duren al maanden in Italië en eigenlijk willen de demonstranten maar één ding. Werk, groei en werkgelegenheid. Dat morgen in Metropolis. Ik zei het al eerder, een derde van de basisscholen in Nederland zit in de financiële gevarenzone, de opening vanochtend van de Volkskrant. Vorig jaar moesten ze al 6000 voltijdbanen schrappen en nog maken ze verlies en dreigen er zelfs basisscholen failliet te gaan, gesloten te moeten worden, vooral op het platteland. Bert Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. U bent jaren schooldirecteur geweest. U bent dat niet meer, maar inmiddels bent u wethouder van onderwijs in Castricum. Dus nog wel enorm verbonden met het onderwijs. Ja, en dat niet alleen, het wethouderschap. Daarnaast verricht ik voor uh, scholen op managementniveau... nog wat ondersteunende activiteiten. Ah, dat kan geen kwaad op managementniveau. Want het gaat niet goed financieel. En er wordt wel eens gezegd dat dat, behalve met de bezuinigingen... ook met uh, ja, gebrek aan managementkwaliteiten te maken heeft... van directeuren van basisscholen. Ja, voor een deel is dat uh, waar. Uh, maar aan de andere kant kun je wel verwachten van elke directeur dat hij de competenties heeft... om datgene wat allemaal op hem afkomt, mm -hmm. om dat ook vervolgens goed te regelen. En dan heb ik het met name over bijvoorbeeld zaken als gebouwzaken. Precies. Daar nou komen we zo op. Ik wilde eerst even vragen of u schrok van dit nieuws, deze cijfers. Nee, nee. nee ik, ik schrok niet echt... Het komt voor mij niet als een donderslag bij heldere hemel. Ik kom in heel wat scholen en uh, hier staat dan een derde hè, van de scholen komen mm -hmm. in de problemen of zijn in de problemen. Maar naar mijn idee zou dat wel eens groter kunnen zijn, dat percentage, dan wel het wordt in de toekomst ongetwijfeld groter. Ja, het is echt zo ernstig. Heeft u enig idee om, om hoeveel scholen het gaat, aantallen, of is dat een slag in de lucht? Nou, dat zou uh, min of meer een slag in de lucht zijn. De onderzoekers van Deloitte hebben een derde aangegeven. Dat zal ongetwijfeld kloppen. Maar daar waar ik kom, mm -hmm. welke school dan ook... Uh, zijn er wat dat betreft financiële problemen. Hoe is het in Kastricum? Waarom nou, u in Castric... inmiddels dus wethouder bent van onderwijs? Ja, ja in Kastricum hebben we uiteraard ook te maken met, uh, met krimp. Hè? Dus minder leerlingen. Nou, dat betekent ook minder inkomsten voor de scholen. En Want, we hebben ook een... de overheid betaalt per leerling overheid betaalt uh, onder andere per leerling. Dat is het belangrijkste aspect. Er zijn nog een paar aspecten als gebouwen en dergelijke. Maar het belangrijkste is leerlingaantallen. Nou, die dalen fors in Castricum. Mm -hmm. Laten we even naar een, een, een bericht van een paar jaar geleden. Het is nog niet zo lang geleden, 2009. Toen kregen wij ineens te lezen dat scholen kampen... alsof dat erg is, met massale overschotten. Basisscholen die, die bleken voor miljoenen opgepot te hebben. Het gezamenlijk overschot van lager en voortgezet onderwijs... werd geschat op anderhalf miljard. Dat was in 2009. Nu staan we er zo voor. Wat is er, wat is er gebeurd in die tussentijd? Nou, het is natuurlijk maar hoe je die cijfers beschouwt. Kijk, je kunt een overschot hebben, maar als er vervolgens al jaren bezuinigd is... bijvoorbeeld op gebouwen of materiële zaken of leerlingmiddelen... Uh, mm -hmm. ja, dan heb je natuurlijk een vertekend beeld. Dan lijkt het in de praktijk alsof er heel veel geld over is. Maar dat is er in feite niet. Ik denk dat er in de jaren daarvoor afgaat. Er heel voorzichtig is begroot. Daar is op zich niks mis mee. Maar als daardoor bijvoorbeeld de onderwijsleermiddelen veel te lang mee moeten gaan... of de gebouwen niet in een goede onderhoudssituatie verkeren... Ja, dan loop je dat op een of andere moment natuurlijk toch met elkaar op. Ja, dus het, is, het was toen wel zo dat er wat eigen vermogen was. Maar dat is door de bezuinigingen onder andere, zegt u, en door alle veranderingen die altijd maar doorgevoerd worden, is dat gewoon op. Ja, bij de meeste scholen of schoolbesturen is dat voor een groot gedeelte zo niet helemaal al op. En het artikel geeft ook aan dat heel veel scholen natuurlijk in het negatieve staan op dit moment. Ja, maar dat is natuurlijk het grote probleem. Dat is het grote probleem en uh, hoe we dat met elkaar uh, moeten oplossen... dat is nog niet 1, 2, 3 gezegd, denk ik. Uh, de, de situatie was tot 1996 zo dat u, want u bent nu wethouder... Uh, het eigenlijk voor, uh, nou niet het voor het zeggen had... ja, het wel voor het zeggen had als het ging om de openbare basisscholen. En uh, de gemeente had ook heel directe controle op de, op de geldstromen... en op de jaarrekeningen. Dat heeft u nu niet meer. Maar u bent voor een deel nog wel verantwoordelijk... voor goed onderwijs in uw gemeente. Ja, nou, dat, dat, dat is ook zo. Dat heeft de wetgever uh, veranderd. Op zich is dat een goede zaak, denk ik. Omdat je als verantwoordelijk wethouder in die tijd uh, met twee petten op zat. Aan de ene kant uh, uh, bevoegd gezag uh, van het openbaar onderwijs, niet van het bijzonder onderwijs, van het openbaar onderwijs. En van de andere kant moest je in de gemeenteraad alle belangen van het onderwijs dienen. Dus je kwam wel eens in een spagaat terecht. Mm -hmm. En nu is het zo dat je als gemeente de, uh, het geld komt van het Rijk. En als gemeente. Controleer je eigenlijk alleen nog maar de jaarrekening van een school... en dan zeg je ja, dat, dat is oké okay of niet? Nou, dan hebben we het alleen nog maar over het openbaar onderwijs. Hoor, ja. wat dat betreft, En we hebben het ook alleen maar over de gelden met betrekking tot gebouwen. Dus onderwijs inhoudelijk eh, hebben we formeel niets te zeggen. We proberen natuurlijk wel wat kwaliteitsimpulsen te geven. Maar heel formeel hebben we alleen nog de geldstroom eh, daar waar het gaat over gebouwen. Mm -hmm. Nou moeten scholen leerkrachten ontslaan. Vorig jaar waren het 6000 voltijdbanen die al weg waren. Er zullen nog meer leerkrachten uit moeten... Er zijn meer leerkrachten die weg moeten, dan dat het leerlingaantal krimpt. Dat betekent dus dat er grotere klassen komen. Hoe kan je nog goede kwaliteit blijven waarborgen? Kan je dat als gemeente? Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke kwestie. Nogmaals, als gemeente hebben we daar zicht op... maar de verantwoordelijkheid ligt bij de afzonderlijke schoolbesturen in deze. Kwalitatief goed onderwijs. Maar u zegt het zelf al... Uh, er zijn gewoon per definitie veel minder leerkrachten beschikbaar... Uh, gerekend naar het aantal leerlingen wat we met elkaar hebben. En uh, ik zet daar hele grote vraagtekens bij... en het heeft ongetwijfeld invloed op de kwaliteit. Mm -hmm. Als er nou een school failliet gaat, want dat dreigt. Dat dreigt bijvoorbeeld in Leeuwarden. Het dreigt sowieso meer op het platteland... dan in in de steden, begreep ik uit het onderzoek. Als er een school failliet gaat en moet sluiten, wat, wat doet u dan? Wat, wat moet je dan als gemeente? Dan staan er ineens een paar honderd leerlingen op straat. Ja, uh, ik, ik, ik schat inderdaad in dat er diverse schoolbesturen... de komende jaren gaan omvallen. Die gaan naar mijn idee uh, failliet. Maar de kinderen blijven natuurlijk. Hè. Ik vergelijk dat wel eens met een autofabriek die failliet gaat. Ja, dan produceer je geen auto's meer. Dat is heel jammer, maar dan houdt het op. Maar hier staan natuurlijk wel honderden kinderen op straat. Nou, dan zul je verantwoordelijkheid moeten nemen als overheid... om die kinderen natuurlijk toch een goede uh, plek te bieden. En dat kan je niet alleen als, uh, als gemeente. Nee, dan kijk ik ook met nadruk naar Den Haag. Mm -hmm. zou, u voor, zou u er eigenlijk voor pleiten... dat? De situatie zoals die was voor 96, toen de gemeenten verantwoordelijk waren voor in elk geval het openbaar onderwijs in hun gemeente, dat dat terugkomt? Dat, het niet meer, uh, uh, dat, dat je niet meer alleen maar binnen je grenzen mogelijkheden biedt tot onderwijs en dat het geld verder van het rijk komt, maar dat u het echt voor het zeggen krijgt weer? Nee, daar pleit ik niet uh, direct voor. Ik denk dat er ook heel, heel veel goede voorbeelden zijn. Wel? Ja, je zou er weer eens naar kunnen kijken natuurlijk, maar ik ken ook heel veel hele goede schoolbesturen in Nederland die dat uitstekend uh, uh, doen. Uh, dus als overheid moet je daar wel heel voorzichtig in zijn. Met betrekking tot de kwaliteit vind ik uh, dat we als overheid wel meer zouden kunnen doen dan ons nu beperken tot gebouwenonderhoud. Hoe dan? En welke overheid? Nou, heeft u het dan over de Rijks of toch over de gemeentelijke overheid? Nou, lokale. je kunt daar als gemeente wel, wel degelijk wat, wat doen. Uh, als ik in Kastrikum kijk, we hebben nu een goed uh, huisvestingsplan. He, alle gebouwen zijn in orde. En ik heb met schoolbesturen is verkend om te kijken... wat we met betrekking tot de kwaliteit voor elkaar kunnen betekenen. Dus als lokale overheid kun je daar wel degelijk bepaalde keuzes in maken. Maar vooralsnog... Het uiteindelijk, de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de individuele schoolbesturen. Zo ah. hebben we dat nu in Nederland geregeld. Oké, okay, nou, dat, stel dat, dat dat gaat mis... bij bijvoorbeeld, zoals gezegd wordt in de krant, een derde van die scholen. Uh, wat verwacht u dat er morgen in die miljoenennota staat... waar deze scholen en u ook misschien enigszins blij van kunnen worden? Verwacht u iets uit de onderwijsbegroting dat er wat lucht komt... voor die basisscholen die geen kant meer op kunnen financieel? Nee, dat verwacht ik uh, helaas helemaal niet. Uh, we zitten natuurlijk toch in een bepaalde uh, politieke constellatie op dit moment. Dus het zal een hele voorzichtige uh, voorjaarsnota zijn. Uh, een miljoenennota. Uh, maar uh, ik ga er wel vanuit dat het onderwijsveld zich uh, gaat roeren de komende jaren. Ja, roeren betekent dat uh, mensen malie nou, dat is misschien het uiterste. Je moet altijd eerst in goed onderling overleg uh, kijken wat er te doen valt. Mm -hmm. Maar ik hoop wel dat uh, een nieuwe regering uh, doordrongen is... van het feit dat uh, deze weg uh, toch gekeerd moet worden. En het is, uh, bent u het niet eens met minister uh, Van Bijsterveld die zegt... er zit nog wel degelijk wat rek in, want er zijn nog steeds... een heleboel basisscholen die eigenlijk uh, te veel leerkrachten in dienst hebben... voor het aantal leerlingen dat er is. Dat is een soort uh, uh, uh, een stille bezuiniging die nog rustig kan... Nee, ik ben het beslist niet uh, met haar eens. Excessen wellicht dagen Maar door de bank genomen is al het geld... wat en schoolbesturen en gemeentes krijgen... echt wel naar de kinderen gegaan. En dat is uitstekend besteed. Dus ik ben het beslist niet met de minister eens. Goed. Bert Meijer, wethouder uh, voor onderwijs in Kastricum en al schooldirecteur. Hij... Uh... Uh, staatsscholen ook nog bij, met uh, goede raad en daad. Ik hoop dat het in elk geval in Kastricum uh, allemaal niet zo'n vaart loopt... dat er ook daadwerkelijk scholen dichtgaan. Hartelijk bedankt. Graag gedaan, dank u wel. En Villa VPRO is zometeen bij u terug. Na het nieuws weer verkeer, commerciële boodschappen, wat al niet. Dan zijn wij terug met cultuur over het Stedelijk Museum. Niet in Amsterdam, Rara. En natuurlijk, met schuld en boete, alles over recht, onrecht, eh, ordehandhaving. Noem maar op. Tot zo.